De CDA-fractie is toch niet unaniem in haar standpunt over de uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. De fractieleden Ferrier en Coppé-Jan willen niet dat hij het land wordt uitgezet. Ze hebben een gesprek met CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma, partijvoorzitter Petom, vicepremier Verhagen en de fractievoorzitter in de Eerste Kamer Brinkman gehad. Ook was de voltallige CDA-fractie in vergadering.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 Make you believe That I've got the key Oh, so get in Oké okay. Zandvoort, internet op internet. CFM <voorbeeld> out on the stormy sea I out, but, but they won't. So.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 Misschien op moe doordat je weet wat ik nu voel. Jij ja, klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ik hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee. ik. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee Ze hey, hey, hey, hey, hey. denken dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. Vooraan, terwijl ik nu alleen maar denk aha. Wat zij je hier om de wereld Zeg me wat je wil Sta er nooit te zijn Van de stil van stil Zeg me wat je wil Sta er nooit te zijn Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Een slimme poeder dat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel. doe Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee